8 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Meer over het nieuw beëdigde kabinet in Egypte. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van, de Putten. van der Putten. Burgemeester van de Laan van Amsterdam wil dat Joden... die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen... hun geld met rente terugkrijgen. Dat zei hij in het KRO-programma Oog in Oog. Hier moet onderste steen boven komen bovenkomen, niet alleen voor de erfpachtzaken... Ja. maar ook voor wat er misschien gebeurd is met andere dingen zoals gas en licht. En met alle dingen die de gemeente leverde en we voor de gemeente geld vroeg... om dat recht te zetten. In maart werd bekend dat Amsterdamse Joden, die hun huis moesten afstaan... aan de Duitse bezetters, na de oorlog boetes kregen... voor het niet betalen van de erfpacht. En ook mensen die in concentratiekampen zaten of waren ondergedoken... moesten boetes betalen. De schilderijen die vorig jaar zijn gestolen uit de Rotterdamse kunsthal zijn waarschijnlijk verbrand. Dat heeft de moeder van de hoofdverdachte tegen de politie gezegd. De moeder van Radu Dedas, een van de hoofdverdachten, heeft gezegd tegen de politie dat ze die schilderijen in de kachel heeft gestopt. En de as die heeft ze uitgestrooid in haar tuin. In de as zijn resten gevonden van verf en spijkers. Er wordt nog onderzocht of dat van de gestolen schilderijen is. En zo een gesprek met correspondent Joost van Egmond vanuit Roemenië. Onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zijn erin geslaagd om vast te stellen of een bijzonder kankergen ook daadwerkelijk borstkanker veroorzaakt. Volgens de onderzoekers is de nieuwe test belangrijk voor het nemen van beslissingen over controles. Vrouwen kunnen ook beter beslissen of, we, of ze preventief hun borst te laten weghalen. En ook kunnen mensen gericht behandeld worden met medicijnen om de vorming van een tumor tegen te gaan. Jaarlijks wordt het bijzondere gen bij twintig vrouwen in Nederland en België aangetroffen. Passagiers van de gecrashte Asiana Boeing hebben de eerste gerechtelijke stappen gezet tegen vliegtuigfabrikant Boeing en de luchtvaartmaatschappij. 83 inzittenden van de vlucht, die ruim een week geleden in San Francisco neerstortte tijdens de landing, eisen informatie over onder meer het ontwerp en het onderhoud van het Asiana-toestel. Ze willen zo de aansprakelijkheid kunnen beoordelen. Drie mensen kwamen om bij de crash. Ruim 180 passagiers raakten gewond. Cuba zegt dat de wapensystemen die in Panama in een Noord-Koreaans schip zijn gevonden onder een lading suiker, ouderwets en defensief zijn. De luchtverdedigingssystemen van Russische makelij uit midden vorige eeuw zouden in Noord-Korea worden gerepareerd. Analisten suggereren dat de radaronderdelen van het systeem ook zouden kunnen worden gebruikt om de luchtverdediging van Noord-Korea te verbeteren. In India zijn zeker twintig kinderen overleden... na het eten van een gratis schoolmaaltijd. De kinderen kregen op hun school in de staat Bihar een rijstmaaltijd. Correspondent Lucas Waagmeester. De eerste versie is dat in die rijst een grote hoeveelheid fosfor heeft gezeten. Dat wordt vaak gebruikt om rijst en graan uh, te conserveren. Ook de kok zelf is ziek. De kinderen zijn echt met een vliegende vergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Elf zijn er gisteravond overleden. Nog negen anderen gedurende de nacht... En er liggen er uh, nog zo'n 35 op dit moment in het ziekenhuis daar. Chipmachinebouwer ASML denkt dit jaar meer omzet te draaien dan eerder verwacht. Dat komt door de stijgende vraag naar geheugenchips voor smartphones en tablets. ASML is de grootste bouwer van geavanceerde chipmachines ter wereld. Het bedrijf levert dan onder meer Intel en Samsung. ASML verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op 5 miljard euro. Vorig jaar was de omzet nog 4,7 miljard. De deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de tweede wandeldag. De ruim 41.000 overgebleven deelnemers lopen naar Wiegen en Beuningen. Gisteravond zijn Nederlandse militairen in Afghanistan ook begonnen aan een Vierdaagse. Ze lopen tien rondjes van een kilometer rond hun kamp in Kabul. De Vierdaagse van Kabul is een initiatief van militairen... die door hun uitzending niet konden deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. krijgen vrijdagavond een eigen intocht met bloemen en medailles. Dan nog het weer, zon, maar ook veel sluierbewolking. Het wordt in het binnenland 24 tot 27 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers. Maar vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm. Wijnand Zwaan met de viel op de A58. Het opruimen duurt wat langer, Wijnand? Het opruimen duurt zeker langer. Want de A58 richting Vlissingen blijft voorlopig dicht bij Rilland... door een gekantelde vrachtwagen met huisvuil. Het moet handmatig worden verwijderd allemaal, vandaar de lange duur waarschijnlijk tot na het middaguur. Drie kilometer file is het gevolg... en voorlopig wordt het verkeer daar omgeleid via de af- en oprit. Verder staat er nog een file op de A59... van Zonzeel naar Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en Maden, drie kilometer. Hoe stel je eigenlijk vast dat resten in een kachel afkomstig zijn... van een schilderij dat verbrand is? We gaan zomaar eens bellen met een deskundige. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Blaren, dorst en soms uitputting. Rond Nijmegen wordt weer gewandeld. Maar we beginnen met de schilderijen uit de kunsthal. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat die schilderijen uit de kunsthal... in Rotterdam zijn gestolen, in, die in Rotterdam zijn gestolen... in Roemenië verbrand zijn. Vorig jaar oktober werden zeven schilderijen, waaronder een Monet, Matisse, Picasso en Coguyn, uit het museum gestolen. Joost van Egmond, onze correspondent in Roemenië. Joost, um, want in Roemenië is al een tijdje dat uh, onderzoek bezig en nu zijn er echt aanwijzingen dat ze verbrand zijn. Um, ja, het worden er steeds meer. Het liep al op, maar het belangrijkste dat we nu hebben is een heel dik dossier, pagina 140. En dat zou het dossier zijn dat de openbaar aanklagers naar de rechtbank hebben gestuurd. Um, ik zeg zou, want ik heb het niet gekregen van de rechtbank, ook niet van de aanklagers. Maar het ziet er geloofwaardig uit. Um, dus met die slag om de arm zou je kunnen zeggen... Um, dat, dat zou het heel goed wel eens kunnen zijn. En daar staat een bekentenis in. De moeder van een van de mensen die de diefstal heeft gepleegd... zegt de um, schilderijen alle zeven in de kachel te hebben gegooid. Um, dat wordt natuurlijk opgevolgd met allerlei onderzoeken. Ja. Je noemde dat al, die, dat onderzoek naar die asresten. Nou, het eerste onderzoek heeft aangewezen dat er in ieder geval... dat het verhaal wel eens zou kunnen kloppen. Er zijn uh, stukken van textieldoek, stukken um, resten verf, resten spijkers... zijn gevonden in die asla, maar om echt zeker te weten dat het hier gaat om die zeven doeken... dat wordt een helskarwei. En daar, uh, daar zijn uh, laboranten in het, um, uh, in het museum die, ge die, sorry, die gespecialiseerd zijn in kunst... zijn er volop mee bezig. En dat duurt nu al maanden. Mm -hmm. dat, um, het wachten daarop is voor een echt definitieve bevestiging. Ja, daar is dan het, uh, uh, het wachten op. Um, want ze willen het echt helemaal zeker weten. Want ik hoorde de hele tijd in het nieuws... en ik wil hem Hofs vertellen, dat uit Rotterdam ook... het is wel voor 98% zeker. Contraire moet je aan denken. Kijk, um, zij bekent dit. Nou heeft ze natuurlijk, um, er zijn heel veel goede redenen denkbaar waarom zij uh, iets bekent dat ze niet gedaan heeft. Als die schilderijen daar keurig opgeslagen op zolder liggen. Dan komt ze over een aantal jaar vrij en um, kan ze die schilderijen natuurlijk nog eens proberen te verkopen. Al dat soort dingen moet je natuurlijk nooit uitsluiten. Maar in ieder geval, die bekentenis lijkt geloofwaardig. Hij is in ieder geval nog niet ontkracht. Die eerste analyse die wijst erop dat het wel eens goed zou kunnen kloppen. En ook die tweede analyse die lijkt toch wel in die richting te gaan. Her en der hoor je dan wat van specialisten die uh, daarbij betrokken zijn geweest... waarvoor ze definitief zeker zijn... dat die kleine minime beetjes, als die er nog over waren in die kachel... dat die van deze zeven schilderijen zijn. Ja, ik kan me goed voorstellen dat ze die zekerheid misschien wel nooit zullen krijgen. Hoe staat het trouwens met die rechtszaak? Want uh, jij hebt dus dat uh, dossier. Wanneer gaan ze met die rechtszaak beginnen? Dat is 13 augustus. Dan um, komen vijf verdachten voor. In totaal zijn er zes mensen aangeklaagd. Maar één van de mensen die de roof zou hebben gepleegd in Rotterdam... die is nog voortvluchtig. Um, zijn collega en zijn chauffeur die worden wel aangeklaagd, daarnaast ook nog een vriend um, van, uh, van deze plegers, de moeder de beruchte moeder die de zoukruide verbrandings hebben gepleegd... en nog een uh, voormalig fotomodel die uh, bij een helingpoging betrokken zou zijn geweest. De poging waardoor deze mensen uiteindelijk tegen de lamp liepen begin januari. Joost, dankjewel. We gaan verder over praten over hoe dat nou allemaal is gegaan. Want uh, in een potkachel verbrand. Dat is uh, tenminste de analyse die uit Roemenië tot ons uh, komt. Ik ga daarover praten met Jan Bolhuis. Hij is een uh, van de weinige branddeskundigen in uh, Nederland. En hij heeft tal van branden onderzocht. Meneer Bolhuis... Uh, hoe kan je nou weten dat het om schilderijen gaat, waar Joost het net ook over had? Waar, uh, waar let je dan op? Wat, wat zijn de details die je in de gaten moet houden? Um, ja, ten eerste gaat het erom dat uh, er moet rekening worden gehouden... met een optimale verbranding in, in kachels. Um, als uh, schilderijen in kachels worden gegooid samen wellicht met andere uh, brandbare zaken... dan, dan is uh, de kans dat daar iets uh, van teruggevonden wordt uh, uh, gering... Ik hoor uw correspondent u zeggen dat er doeken met verfresten zijn teruggevonden. Dat betekent in ieder geval dat de verbranding niet optimaal is geweest en dat er kennelijk dan toch nog fragmenten van. Eventuele schilderijen uh, zijn teruggevonden. Ja, want als je dan. Uh, he, iedereen heeft dat wel eens gezien. als je uh, een, een potkogel ziet, of bijvoorbeeld uh, buiten zo'n zo zo zo alles branden. dan blijft er as over, maar heel af en toe blijft er dan een heel klein stukje van het oorspronkelijke materiaal over. En dat is het waar de deskundigen naar zoeken. Ja, absoluut. En wat kan je dan vervolgens daaruit afleiden? Um... Ik geen deskundig op dat gebied, maar weet wel um, uit andere zaken dat uh, bijvoorbeeld pigmenten uh, die gebruikt zijn in bepaalde uh, uh, uh, tijden door schilders, dat die herkenbaar en uh, traceerbaar uh, zijn. En uh, middels uh, laboratoriumonderzoek uh, kunnen worden vastgesteld. En dan zou je een indicatie kunnen verkrijgen dat je te maken hebt met verre restanten. ...van uit een bepaalde tijdsperiode um, en wellicht uh, de periode waarin de schilderijen. zijn. Ja, om, om, om, om even het helemaal concreet te krijgen. Uh, rond 1900 schilderden ze met andere soorten pigmenten dan, dan nu en dan in uh, 1700. Ja, nogmaals, het is niet mijn uh, vakgebied, maar uh, ik heb uh, gehoord dat dat inderdaad zo is. Ja, maar dan weet je het nog niet helemaal zeker. Dan heb je alleen maar aangetoond dat dat pigment in, uh, in de restanten zit. Juist. Ja. Want, uh, dat, maar goed, dat is dan een soort, soort ondersteunend bewijs, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja. Um, een potkachel, laten we daar nu nog eventjes over hebben. Want uh, dat maakt het er, laat ik me door iedereen vertellen, ook niet makkelijker op. Hoe, hoe zit dat dan? Uh, ik bedoel met de restanten? Die ja, met oberijden. de restanten, ja. Is, is dat echt zo'n uh, iets waar alles in verbrandt? Nou kijk, zo'n potkachel is gemaakt voor een optimale uh, verbranding van, het, uh, van de brandstof die erin gebruikt wordt. Uh, dat zou betekenen dat het eigenlijk vrijwel restloos zou verbranden. Um, ja, uit, uh, uit het verhaal van die correspondent Maar ik hoop dat dat niet het geval zou zijn geweest en dat de restanten zijn teruggevonden. Ja. Dus dat betekent dat er in ieder geval geen optimale verbranding heeft plaatsgevonden. Ja, dan is er geluk bij een ongeluk, hoewel we er niks van over hebben, maar voor de bewijsvoering wel, dat het geen optimale potkachel was. Wel licht of dat het in de snelheid en het erin stoppen, een potkachel is niet specifiek gemaakt om schilderijen te verbranden, maar dat zal koken of hout zijn. In dit geval is het wellicht in de Haas geweest dat er geen optimale verbranding plaats heeft gevonden en dat die restanten dan nog terug zijn te vinden. Dat is, op zich is dat een geluk bij een ongeluk. Meneer Bolluis, ik dank u wel voor de toelichting. Het is graag gedaan, maar ik, tot horen is so opzien. Ja. Tot horans. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En uit het buitenland rond Cyprus. Want Cyprus krijgt vandaag bezoek van de troika. Vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF die willen de boeken zien om te kunnen beoordelen of Cyprus zich wel houdt aan de voorwaarden voor het gekregen steunpakket. U weet het misschien nog wel, maart dit jaar kreeg Cyprus 10 miljard euro aan Europese steun op voorwaarden. Dat dat vooral de bankensector zou herstructureren. Zo journalist Leonora Kok woont en werkt op Cyprus, maar ze is nu heel even in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zal de Troika aantreffen op uh, Cyprus? Hoe staat Cyprus erbij? Ja, uh, ik denk dat uh, op papier heel veel dingen goed geregeld zijn. Uh, de regering uh, en de president heeft ook uh, nadrukkelijk gezegd uh, dat ze het memorandum zullen volgen en uh, ja, ze zullen de papieren voorleggen en laten zien dat ze hard hun best doen en graag uh, uh, verder willen. Dat is geloof ik wat wij noemen een papieren werkelijkheid. Maar hoe is de echte werkelijkheid? Ja, dat is natuurlijk onduidelijk. Hè? Uh, uh, er zijn allerlei dingen die nog niet op orde zijn. Wel allerlei goede intentieverklaringen die uh, afgegeven worden. Maar de situatie is uh, uitermate belabberd en ook uh, heel erg moeilijk. Uh, als je ervan uitgaat dat uh, de twee grootste banken... één dus helemaal geliquideerd en uh, samengevoegd met die andere, uh, ja die hebben uh, naamgenoeg uh, nog geen middelen. Die kunnen nog niet echt uh, gewoon hun financiële praktijken uitvoeren. Er zijn allerlei restricties. Dus dat maakt gewoon dat het, uh, ja, het ongelooflijk moeilijk is... om uh, die sector weer uh, vlot te trekken. Geld is beperkt en daardoor kunnen bedrijven natuurlijk uh, niet lenen... Uh, nou ja, kortom. Uh... Het klinkt als een soort crisis. Uh, is, is het ook zo? Een soort crisis. Het is een absolute crisis. Het is een verschrikkelijke crisis, kan je wel zeggen. Want het betekent, ja, dat heb je net even in de inleiding niet genoemd. Maar bij Cyprus was het natuurlijk ook zo dat bedragen boven de 100.000 weggevaagd zijn. En de mensen die hun geld en bedrijven die hun geld op die bank hadden staan die failliet gegaan is, die zijn dat gewoon kwijt. En dat betekent dat heel veel mensen hun centen kwijt zijn en dus ook hun bestaansmiddelen. Dat was niet alleen maar het geval voor privépersonen, maar voor bedrijven maar, uh, en tegelijkertijd ook voor gemeentes en, en andere uh, instanties. Dat betekent dat eigenlijk zo'n hele economie onderuitgetrokken is uh, daardoor. Ja. Die moet helemaal opgebouwd worden. En ja. dat betekent enorme werkeloosheid uiteraard. Een grote werkeloosheid. Zijn mensen te neergeslagen, gelaten of uh, stropen ze de mouwen op en gaan ze aan de slag? Ja, eigenlijk allebei in eerste instantie ontzettend boos dat dat uh, zo gebeurd is. Omdat Cyprus natuurlijk het eerste land uh, was waarbij uh, de rekening betaald moest worden uh, door uh, ja, de mensen die uh, geld op de bank hadden zelf en de bevolking. En, uh, ja, en vervolgens uh, toch ook uh, mouwen opstropen, want je moet verder. Het kan niet anders, maar het is hartstikke moeilijk om werk te vinden. En uh, werk wat er is, wordt ook gewoon veel minder betaald. En je zal daar ook genoegen mee moeten nemen, anders krijg je gewoon niks. En, dus, en ja. dan was het nog iets. Um, op het moment, in, in maart toen dat speelde, waren er ook met name rijkere Cyprioten... die uh, op een of andere manier toch hun geld wisten te redden door het weg te sluizen. Is dat ook nog een punt van discussie? Ja, natuurlijk, er is een uh, onderzoekscommissie in het leven geroepen... om te kijken wat er nou eigenlijk misgegaan is... en hoe dat zo uh, falikant uit de hand heeft kunnen lopen. Maar het is uh, wel zo dat de mensen die echt gewoon heel veel geld hadden staan... en ook de buitenlanders, zeg maar de, de oligarchen, de Russen... Hè, die hier nog wel uh, genoemd zijn, daar ook uh, behoorlijk aanwezig waren... Die wisten natuurlijk vooraf wel wat er ging gebeuren. Ik bedoel, eigenlijk iedereen die een beetje het nieuws volgde, kon wel aanzien komen dat het fout ging met die banken. En die hebben wel op tijd uh, het groot geld weggehaald. En de gewone mensen, die, uh, ja, gewone mensen, uh, die uh, eigenlijk geloofd hebben dat het allemaal wel mee zou vallen, ja, die zijn uh, hun geld kwijtgeraakt. En politiek wordt dat nog een, een heftige discussie? Want ik kan me de Cypriotische president herinneren die een maand geleden ongeveer vroeg aan de eurolanden om de voorwaarden voor het steunpakket te herzien. Komt dat weer op tafel? Nee, dat denk ik niet. Maar wel wat hij toen ook probeerde was om aan te geven dat het heel erg moeilijk is, die voorwaarden die gesteld zijn. He, aan de ene kant uh, allerlei restricties en uh, al het geld wordt uh, weggetrokken. De financiële sector zorgde voor 70 procent in feite van de inkomsten in Cyprus. Haal je dat eronder uit, dan zakt die hele economie weg. En dat heeft uh, de president aan willen voeren in Europa. Luister, er moet iets anders gebeuren, want anders kunnen wij ook onze lening niet terugbetalen. Dus het was meer uh, de noodklok uh, luiden dan uh, onder de voorwaarden uit willen komen. En ik denk ik denk dat dat nu uh, wel weer het geval zal zijn om te kijken wat werkt en wat werkt niet, en waar zullen aanpassingen moeten komen, meer vanuit het perspectief van het kunnen terugbetalen dan van eronderuit willen komen. En dat uh, zal vast en zeker vandaag ook besproken worden, want vandaag is dus dat officiële bezoek van de trojka. Eleonora, dankjewel. <totstuk> Wijnald Zwaan met problemen in Zeeland. A58 richting Vlissingen blijft voorlopig dicht bij Rilans door een gekantelde vrachtwagen. Het veroorzaakt drie kilometer file en je wordt er omgeleid via de af- en oprit. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Oh, oh, mercy mercy me. Mercy, mercy me, Robert Palmer was dat. 30, 40 of 50 kilometer. Het zijn de afstanden die gelopen kunnen worden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren begon. Vandaag is het dag nummer 2, maar om fris aan de start te kunnen staan, moesten velen gisteren diep gaan. Na de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse vallen de eerste slachtoffers. Nou ja, slachtoffers. Mensen kunnen wel gewoon doorlopen, maar het gaat niet meer zo makkelijk. Blaren zijn de grootste tegenstander van de vierdaagse loper. Ja, net als vorig jaar. Pijn? Nou, alleen met lopen. Nou niet. Val mee. Alleen als hij er aan gaat zitten, dan doet het wel pijn. Want een blaren op de kleine teen? Ja, en vooral op de hakken. Maar ik, heb ze, ik had ze vorig jaar ook al en ik heb al andere schoenen geprobeerd, maar ik blijf ze houden. In een grote tent staan een vijftigtal stretchers naast elkaar. En op die stretchers liggen mensen die het eventjes niet zo fijn hebben. Ja, daar lig ik dan voor de zoveelste keer weer. Wat scheelt eraan? Nou, wat dacht u van een paar leuke blaren? En hoe leuk zijn de blaren? Nou, de zuster komt er dan bij en dan weet ik wel hoe laat het is. Dus helemaal niet meer leuk. Nee. Doet het pijn? Nu niet meer, net enorm. Ja. Nee. ja. Welke afstand heeft u gelopen vandaag? Vijftig. Oh, meteen ook de volle bak. Ja. Stoer, hè? Ja, dat is heel stoer. <laughs> Maar ja, hoe gaat zich dat allemaal houden de komende dagen? Want dat is de belangrijkste vraag natuurlijk. Ja, dat gaat heel goed. Ze plakken hier perfect af. En dan uh, neem ik een ibuprofennetje mee en dan uh, komt dat helemaal goed. Een borrel erin? Nou, af en toe wel. Oh jawel, jawel, jawel. Ja, maar nu mag het medicinaal, hè? dus nu ja. kun je zeggen om de pijn te verzachten. Oké, okay, nee, ja, dan gaat er ook een borrel in. Ja. De één eindigt na een dag wandelen in Nijmegen op een stretcher. Twee anderen hebben er nog frisse moed in. De een loopt voor de tiende keer mee, de andere voor de elfde keer. Nu al zin in de volgende dag. Jazeker, gewoon de volgende dag, vol ras. En uh, ja, jubileum dit jaar. Dus uh, hij moet vol, hè? Hij moet vol nu. Ja, en jij hebt dus uh, heel veel ervaring met het lopen van de Vierdaagse. Ja, hij heeft zelf ook elf keer gelopen. Hij is mij mijn uur het zonnetje, maar die uh, jonge man mag er zelf ook wezen. Maar we hebben inderdaad wel ervaring genoeg om uh, vier dagen vol te maken. Dus, uh... Wat is dat toch met mensen die de Vierdaagse lopen één keer en dan maar blijven lopen? Wat is dat toch? Nou, dat is heel raar. Ik uh, weet niet of er medicatie voor is, maar uh, nou, ik hoef het op zich niet. Maar het is wel een soort van virus. Uh, ja, je gaat door. Is het de sfeer? Ja, zeker. Nou, vertel ons, uh, hoe, hoe gaat het? Onderweg. Je loopt door een dorp of door een straat. Nou ja, het maakt niet uit uh, hoe laat het is. Je start hier om vier uur. Uh, het eerste dorp wat je binnenkomt is Lente uh, vandaag. Dat was om half vijf. En die mensen staan er dan al. Die uh, klappen, er is muziek. Maakt niet uit hoe laat het is. Dus, uh, ja, ze staan er voor je. Dus uh, dat, dat is het leuke ervan. En, en, en dat geeft dan vleugels? Absoluut, ja zeker. De mensen ja. langs de kant zijn net zo belangrijk als jijzelf. De belangrijkste. Als ze er niet waren, had ik het niet gedaan. Echt niet. Terwijl de band I Wanna Go Home speelt voor de feestende en de meuten die de eerste dag goed hebben volbracht... geldt dat helaas, die titel, I Wanna Go Home, voor sommige mensen die aankomen met de wagen. Niet de benenwagen, maar de bezemwagen. Ja, wat, wat, wat zei je dan doen? Ik, was, ik voelde me niet lekker. En door die warmte. Ik had als ik keer aan de kant gezeten... had ik al van verschillende mensen, druiven, suiker, drinken, maar het hielp niet. En dan kan ik wel uh, de, de proberen hier te komen. Maar de, de, de, toch niet, als ik denk, ik ga niet rijden maar die warmte die slaat je. Ja. En toen kwamen hun eraan en dachten van, uh ja, well, let me, dan gaan we de bezig warm. Maar ik moest ook nog aan eind, hè? Hoeveel kilometer was het nog? Nou, ik denk nog wel een kilometer of... Nou, tussen de 13 en de 15 ongeveer. Ja, nou, dan ben je nog niet weg, hoor. U heeft een verstandige keuze gemaakt? Ja, ik vind het van wel, ja. ja. Want wandelen is leuk, maar ja. het mag niet ten koste gaan van de gezondheid. Nee, ik had, ik had er graag volbracht, maar ja, sorry. Hij af. Hij is overigens niet de enige die afviel gisteren. Want er waren nog eens 916 mensen die vandaag niet aan de start van de Vierdaagse zijn verschenen. De reportage was van Paul Sanders. Egypte, Egypte heeft een nieuwe regering. Een interim regering, wel te verstaan. Interim president Mansour bedigde gisteravond de nieuwe ministersploeg. Sander van Ooren hebben we contact mee. Uh, Sander, de ministersploeg van het interim kabinet is dus rond. Zitten ja. er uiteindelijk nog verrassingen mee? Nee, niet echt. Ja, de verrassing is dat het een kabinet is van uh, liberalen, van technocraten. Een kabinet waarvan veel mensen zeggen... Ja, die zullen die economische problemen die Egypte heeft moeten kunnen aanpakken. Moslimbroeders zitten er niet in. En het opvallende is eigenlijk wel dat de generaal... Uh, die de moslimbroeders uiteindelijk omverwierp, generaal Al-Sisi... die is uh, vice -premier geworden en minister van Defensie. Ja, die heeft dus eigenlijk alle touwtjes in handen. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. En uh, de bezorgdheid uh, is dus ook dat uh, dat leger wel heeft besloten... dat er een nieuwe grondwet geschreven wordt... dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. Dat is een proces dat moet dan allemaal begin volgend jaar zijn afgerond. Maar ja, gaan ze dat ook echt doen? Gaan ze die macht uiteindelijk weer uit handen geven? Ja, herkenbare vragen. Twee jaar geleden stelden we diezelfde vraag. Uh, en dat die zorg gedeeld wordt, dat blijkt wel omdat Catherine Ashton... vandaag, de buitenlandcommissaris van Europa... die gaat naar Egypte toe, gaat praten met die nieuwe regering... juist ook over dat democratische proces. Hebben ze zelf naar buiten gebracht... van wat ze eigenlijk als hun belangrijkste opdracht zien... Nog niet zo lanig, Maar maar ja, het, is, het is wel duidelijk natuurlijk... dat het proces van uh, verkiezingen begeleiden... Uh, het proces van het schrijven van een nieuwe grondwet... maar ja, veel dringender, uh, zeker voor het dagelijks leven... van heel veel Egyptenaren, is gewoon de economie. Uh, en wat dat betreft hebben ze dezelfde problemen... als de vorige regering onder de moslimbroederschap. Die economie die, uh, ligt aan diggelen en die moet weer opgepakt worden. Het scheelt natuurlijk wel dat je nu uh, te maken hebt... bijvoorbeeld met een premier die uh, economisch is Dat je te maken hebt met uh, andere, uh, meer onafhankelijke mensen in uh, het binet. Maar ja, ze zullen die leningen moeten krijgen die uh, Egypte zo hard nodig heeft. Ze zullen de economie moeten hervormen. En daar zitten echt impopulaire maatregelen bij. Um, een van de dingen bijvoorbeeld die voor de armste mensen... en dat zijn er heel veel in Egypte... en die moeten rondkomen van minder dan 2 dollar per dag... Um, het brood wordt gesubsidieerd, brandstof wordt gesubsidieerd, gas om op te koken wordt gesubsidieerd en al die subsidies, ja, die moeten afgebouwd worden. Dus dat zijn impopulaire maatregelen waar ook dit nieuwe kabinet mee te maken krijgt. Ja, maar wordt dat dan ook afgebouwd? Want je, je vaak zie je natuurlijk, want je wil ook de steun van het volk behouden, dat je dat dan juist weer niet doet. Ja, het is een spagaat waar Morsi de hele tijd in zat. Ik kan me herinneren, op een gegeven moment was ik in Egypte... toen was bekendgemaakt dat een deel van die subsidies werd afgebouwd... en toen om half twee via zijn Facebookpagina... werd dat schielijk weer ingetrokken. Um, maar ja, die, die uh, subsidies die moeten afgebouwd worden... van he, bijvoorbeeld het Internationale Monetaire Fonds... dat een miljardenlening uh, wil verstrekken, maar op bepaalde voorwaarden. En dan op de achterhand zit ook Europa met een lening... die ze onder bepaalde voorwaarden willen verstrekken. Nou, dat zijn economische voorwaarden, maar dat zijn ook voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld uh, mensenrechten, democratisering. Dus dat zijn allemaal dingen, een, een, een soort lijn... die dat nieuwe kabinet ook moet gaan bewandelen. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat vanuit Egypte. Ik geloof dat we de wereld kunnen met een a shovel. Nee, ik ben niet een old oude I'm Ik ben Desmond Tutu en ik vertel je... You...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 Amsterdamse Joden die na de Tweede Wereldoorlog erfpacht moesten betalen voor de jaren dat ze ondergedoken zaten of gevangen werden gehouden, moeten dat geld terugkrijgen met rente. Burgemeester Van der Laan heeft dat gezegd in het KRO-programma Oog in Oog. Na de oorlog kregen Joodse Amsterdammers die bijvoorbeeld in de kampen hadden gezeten boetes opgelegd omdat ze jaren geen erfpacht hadden betaald. Van der Laan noemt die zaak zeer beroerd. In India zijn zeker twintig kinderen overleden na het eten van een gratis schoolmaaltijd. Bijna dertig kinderen en een kok werden ziek. De kinderen kregen op hun school in de staat Bihar een rijstmaaltijd. En daarin zijn sporen van organische fosfor aangetroffen. Die is waarschijnlijk via insecticiden in het eten terechtgekomen. De autoriteiten in India hebben een diepgravend onderzoek aangekondigd. En chipmachinebouwer, ASML denkt dit jaar meer omzet te draaien dan eerder verwacht. Dat komt door de stijgende vraag naar geheugenchips voor smartphones en tablets. ASML levert dan onder meer Intel en Samsung. En ASML verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op 5 miljard euro. Vorig jaar was het nog 4,7 miljard. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Gisteren werd het in het zuidoosten van het land plaatselijk 28 graden. En ook vandaag gaan we dat in het zuidoosten weer halen. In het westen, midden en oosten van het land worden de graden 26. In het noordwesten 23 en in het noordoosten 25 graden. Er staat weinig wind en vanochtend komt er eerst nog wat nevel voor, maar die trekt snel op. Verder hebben we een afwisseling van flinke zonnige perioden en sluierwolken en soms zijn die sluierwolken dik genoeg om de zon even tegen te houden. Morgen lijkt het weerbeeld behoorlijk op vandaag, behalve dat de sluierwolken dan grotendeels wegtrekken. Het wordt dus weer stralend zonnig met temperaturen dan van zo'n 22 tot 28 graden. Voor de watersporters is het misschien goed nieuws. De wind gaat iets in kracht toenemen, vooral langs de noordkust. Dan wordt die windkracht 3 tot 4. Vrijdag komen er weer wat meer wolken, gaat de temperatuur iets naar beneden... en ook zaterdag is het wat minder warm. Maar vanaf zondag keren de 25-plus dagen weer terug. <tiedacht> 25-plus dagen, dat is mooi. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Wijnand, waarom duurt het eigenlijk zo lang dat opruimen van die rommel op de A58? De 58 bij Riddelland, bedoel je richting Vlissingen. Ja, die is inderdaad dicht. Um, ja, er is daar een vrachtwagen met huisvuil gekanteld. Um, het is een flinke lading. Die vrachtwagen ligt ook uh, ja, helemaal op zijn kant en omgedraaid. Ligt heel erg lastig. Het kan allemaal niet met een grijper worden weggehaald. Vandaar dat het handmatig moet gebeuren. Die en duurt het lang? Ja, na het middaguur gaat de rijbaan weer open richting Vlissingen. Nu vierde vanaf knopend Markisaat, drie kilometer. En voorlopig word je daar omgeleid via de af- en oprit. We gaan zo praten over de Nederlandse economie. Er zit het al bijna een jaar. In recessie dus de derde in vijf jaar tijd. Hoe gaat het de komende tijd? Is het weer tijd om wat vertrouwen te tanken? Originele houten vloer, 7 vierkante meter, helemaal Casco en natuurlijk op een absolute toplocatie. Tommy, ben je in de boomhut? Mam, ik zit midden in een bezichtiging. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van.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 In de Tour krijgen de renners vandaag te maken met de tijdrit. Na de ploegentijdrit op Corsica, op de individuele vlakken van vorige week... is het vandaag klimmen geblazen. Gio Lippens, uh, Gio, um, ja, klimmen, maar ook dalen natuurlijk, hè? Klimmen en dalen, inderdaad. Twee keer klimmen, twee keer dalen. Uh, dat hoort er natuurlijk bij. We hebben twee konnetjes van de tweede categorie. En deze tijdrit, de eerste is de Côte de puy Sanière. En dat betekent 6,4 kilometer klimmen tegen 6 procent. Dat is pittig. En de tweede klim is de code de En dan moeten ze opnieuw 6,9 kilometer en dan weer tegen 6,3 procent. Die is dus nog een klein beetje steiler. En ook die afdalingen, die zijn behoorlijk ja, lastig. Technisch zeggen ze dan. Dat betekent toch dat specialisten op dat gebied hier nog wel een gaatje kunnen slaan. En het wordt een andere tijdrit in elk geval dan die tijdrit bij Mons Saint-Michel, want die was zo vlak als een biljartlaken. Ja, maar specialisten op dat terrein. Mogen wij dan denken aan Mollema? Mogen wij denken aan Tellem? mag je denken aan Mollema. Ja. Ja. Dat, met name Mollema. Je mag natuurlijk ook denken aan Chris Froome, de gele truitdrager, Die kan dat natuurlijk ook. Maar die kan uh, toch iets minder dalen? Ja, die kan iets minder dalen. Hij heeft het geprobeerd. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren uh, op het vasteland... nee, op Corsica was dat uh, de allereerste etappe... Ja. dat ze daar ook van een berg af moesten... en dat hij ineens in de aanval ging. Dat ja. was de etappe naar Ajaccio. En um, toen ging hij ineens in de afdaling in de aanval. Ja, gisteren hebben we natuurlijk gezien dat het ook wel mis kan gaan... maar hij geeft daar toch wel anderen de schuld van... onder andere Alberto Contador... die veel te veel risico's zou hebben genomen in de afdaling. Maar ja, wat moet je anders als je de gele trui wil aanvallen... Uh, dus Froome is een gewaarschuwd man. Aan de andere kant, hij kan natuurlijk wel als de beste klimmen. En hij kan nog wel eens uh, enorme verschillen maken tijdens die beklimming. En ik vind hem toch echt de huishoge favoriet. Maar vlak Mollema niet uit. En ik ben vooral benieuwd naar dat duel tussen Mollema en de mannen die achter hem staan. En de vlakke tijdrit hield hij zich achter zich. Komt door was langzamer toen Van verder toen nog een bedreiging was langzamer. En ik ben benieuwd of dat vandaag weer zo zal zijn. Want Mollema heeft met name in de Ronde van Zwitserland... ...laten zien dat hij het onderdeel klimtijdrijden enorm goed beheerst. Ja, en Tony Martin die de vorige tijdrit won, moeten we daar nog rekening mee houden? Die, die is sterk. En we weten uit het verleden toen hij toch nog meer zichzelf probeerde te profileren... ...ook als mensrenner. tegenwoordig is dat toch wel een beetje eraf bij Tony Martin... ...maar we weten dat hij het wel kan bergoprijden En dit zijn natuurlijk niet de zwaarste klimmen van de buitencategorie waar hij meestal moet afhaken... Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die Tony Martin... wat natuurlijk een fantastische tijdrijder is... de beste tijdrijder ter wereld uh, op dit moment... dat hij in deze tijdrit ook uh, hoge ogen gaat gooien. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan nou ja, Alberto Contador. Natuurlijk ook een man die verschrikkelijk makkelijk bergop rijdt. Uh, denk aan zijn maat, uh, Roman Kreuziger, uit diezelfde ploeg. Iemand misschien wel als Thomas de Gent... Uh, die een aantal jaren geleden ook een hele goede slot uh, reed. Uh, dat soort renners dat kun je vandaag wel vooraan verwachten. Ja. Um, vandaag, want we kijken ook een beetje naar de komende dagen. Er stond een hele leuke kop in de Telegraaf. Zolang ze niet aanvallen, kunnen ze niet winnen. Ik denk met een knipoog naar een bekende voetballer. Um, ja. Kunnen we nog een aanval verwachten van de Nederlanders? Uh, of een aanval kunnen verwachten van de Nederlanders? Dat waag ik te betwijfelen, want ik merk toch wel... en dat zag je gisteren ook wel, dat het vooral behoud is. Hè, op dit moment behoud van die tweede plaats van Bauke Mollema... Goed, Laurens Sendam Dam verliest dan een plekje... maar die behoudt in ieder geval zijn plek in de top van het uh, klassement. Ik heb niet het idee dat zij in staat zijn om aan te vallen. Ja, kijk, vandaag aanvallen is er natuurlijk helemaal niet bij. Uh, nu moet je gewoon zo hard mogelijk rijden als je kunt. Maar met name die etappe van morgen met die Alpe du West, twee keer die afdaling van de de saren Als het doorgaat, want dat zeg ik toch nog maar even... want gisteren hoorden we toch een discussie... bij mensen van de Franse TV en de organisatie hier... dat als het gaat onweer morgen dat ze van plan zijn om die afdaling van de Kolde-Sarren te schrappen... en dat betekent dat ze maar één keer op de US oprijden. Dus hou daar wel rekening mee. Dat betekent wel dat daar de aanvallers in het nadeel zijn. Maar Contador heeft gisteren bewezen... dat aanvallen toch eigenlijk de enige manier is om nog onder druk te zetten. Dus ja. ik hoop het wel de komende dagen. Ja, houden we houden weer berichten in de gaten. Maar we moeten ook het spoorboekje in de gaten houden. Vanaf hoe laat starten de Nederlanders? Oftewel, vanaf hoe laat kunnen we jou horen? Uh, vanaf 17 minuten over tien, dan komt de eerste uh, renner komt dan, uh, op het parcours Fijn Duft. Hè, ooit tweede op de wereldkampioenschappen tijdrijden. De eerste Nederlander is uh, Tom Velers. Drie minuten voor half elf. En dan zak ik in één keer helemaal naar beneden. Dan gaan we naar het einde van het verhaal. Om half vijf precies, start Bouke Mollema. Drie minuten later start de gele kruidrager Christopher Froome. Ja, die, dan wordt het allemaal echt beslist. En ik verwacht dat ze zo tussen de 45 en 50 minuten gaan rijden hier op dit parcours. Want dat, dat is ongeveer het, het tijdschema. Hè? Je moet je voorstellen, het is een uh, ja. kilometer of 32. Nou... Er zitten veel klemmetjes in, maar er zitten ook afdalingen in. Maar voor, reken helemaal op ongeveer drie kwartier. En te volgen hier op deze zender. Het eerst uh, volgende uitgebreide programma... wat aandacht besteedt en wilde... is natuurlijk de prolog. Deborah, Deborah Blackhorst om 11 uur... en vanaf 2 uur Radio Tour de France... met Gio Lippens in alle programma's. Door een betere test krijgen meer vrouwen duidelijkheid over hun kans op borstkanker. Vrouwen met sommige varianten van het BRCA1-gen hebben een verhoogde kans op borstkanker. Alleen niet alle BRCA1-varianten die verhogen die kans. En daar gaan we over praten met Jos Jonkers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Over hoeveel varianten hebben we het eigenlijk? We hebben het over varianten die in ongeveer 20 families per jaar uh, worden gevonden. Ja, En dat zijn er, heb ik begrepen, zo ongeveer 74? Nee, dat zijn de varianten die we hebben gedaan. Dus we hebben nu eigenlijk teruggekeken met onze test, uh, welke varianten we uh, gedurende de afgelopen jaren allemaal hadden verzameld in Nederland en in België, waarvoor we geen duidelijkheid hadden. Die hebben we allemaal geanalyseerd, dus daar hebben we nu duidelijkheid voor verschaft. Maar er blijven steeds families bijkomen en dat betekent dat ieder jaar 20 families weer uh, het bericht krijgen. We hebben iets gevonden, het ziet er verdacht uit, maar we weten niet wat het betekent. En voor die gevallen uh, kan onze test helpen met het uh, uh, bieden van uitsluitsel. Want op welke manier helpt die test dan? Na alle varianten die worden gevonden, dat zijn fouten in het BRC1-gen. En van de verdachte varianten weten we dus niet of de fout inderdaad nou leidt tot een kapot gen of niet. En onze test uh, is een functionele test. Dus die test ook echt de functie van het gen met die uh, mutatie erin. En stelt de vraag, uh, is het gen nu defect of is het gen eigenlijk nog gewoon actief? Ja, en daar krijg je dan antwoord op en op basis daarvan kan je beslissingen nemen. Klinisch geneticus, uh, samen met alle, info, alle informatie een beslissing nemen voor, uh, voor de patiënt. Ja. En over ja. hoeveel procent van de vrouwen die mogelijk borstkanker hebben, uh, hebben we het dan? Nou, in totaal hebben ongeveer 2 à 3 procent van uh, alle vrouwen met borstkanker een BRCA1 gen. En in uh, 10% van die gevallen is er dus uh, onduidelijkheid over uh, wat de mutatie nou precies betekent. Ja, we, we praten er ook over omdat het natuurlijk heel uh, populair is geworden. Dat is niet het goede woord, maar in ieder geval bekend, dat is het woord wat ik zocht... Uh, na uh, het nieuws over Angelina Jolie. Ja. Die heeft begin dit jaar haar borsten preventief laten amputeren. Als zij nou beschikking had gehad over uw test, um, had het dan iets uitgemaakt bij haar? dat in haar geval niets uitgemaakt, omdat haar mutatie, voor zover ik het heb kunnen volgen, natuurlijk in de media, overduidelijk ziekteverwekkend was. Dus daar was geen tweede lijnstest voor nodig. De, de eerste lijns eh, genetische tests waren daar eh, overduidelijk in, zoals in 90% van alle gevallen. Ja, dit gaat om echt die kleinere groep waar het niet helemaal helder is of het, uh, Precies, ja, wat het gaat exact. doen. En daar is dus die, uh, die test uh, voor en die u ja. ontwikkeld heeft. Nou, meneer jongens, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Elke werkdag ochtends van 6 tot half tien het LOS Radio 1 Journaal. Door hoge cruiseschepen aangemeerd in Rotterdam en Muiden of Amsterdam. Het is al lang geen uitzondering meer. Groeiend aantal rederijen kiest ervoor om Nederland aan te doen tijdens de reis. In 2011 stopte bijna meer een kwart van de schepen dan in het jaar daarvoor. Dat is allemaal goed nieuws voor de lokale economie. Zodra je uit de parkeergarage loopt bij de Passenger Terminal Amsterdam, zie je ze aankomen lopen. Allemaal mensen uit het centrum van Amsterdam op weg naar hun cruiseschip dat hier ligt aangemeerd. En ik zie inderdaad de nodige plastic tassen, dozen. Kijk, hier een meneer zelfs met in elke hand een uh, zware zak. Ik ben in one hour outside. One hour only? Yes, one hour. En did some shopping? No, only for food. Nou, deze meneer die is uh, één uurtje in Amsterdam geweest en heeft even wat eten ingekocht. Bierbrouwerij aan boor. Goeiedag. Ja, dan heb ik een speciale pas gekregen waardoor ik oh. even door mag lopen. Okay. En dan sta ik zomaar oog in oog met een van die reuzen van de zee. Want die cruiseschepen, René Kouwenberg, zijn bijna varende flatgebouwen. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Hoog zijn ze. Hè? Hoog boven het gebouw uit. Zie je dat boven met het zwembad? Ja. Ja, ja. ja, prachtig. En er liggen er nu twee. Is ja. dat uh, de voorraad voor vandaag? Uh, dat is de voorraad voor vandaag. De, de Aida ligt daar. En uh, achter de Aida ligt de Prinsendam van de Lonte En hoe lang blijven deze schepen liggen? De meeste schepen die zijn eigenlijk voor een dag in Amsterdam. Die komen s morgens vroeg aan en gaan avonds om vijf, zes uur weer weg. Maar een, een groeiend aantal, en dat is bijvoorbeeld die AIDA die er nu ligt, die blijven ook overnachten. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor, uh, voor, de, voor de, uh, de manning en voor de passagiers. Want dan kunnen ze nog meer van Amsterdam genieten. Ja. En voor Amsterdam is dat ook leuk, want dat levert Amsterdam erg wat op. Toen ja. 200 euro. We waren op shopping, war yeah, we hebben een krachtenvaart gemaakt, het was wunderschön. we hebben geen geld for roses, roses, wood roses and also and yeah, a lot a lot of money for clothes. Ja, yeah, in some hundred euros. Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan door een bureau ZKA en die hebben onderzocht dat een schip gemiddeld tussen de 3,5 en, en de 6 ton oplevert. Weet u zo, hoeveel mensen zitten er hier bijvoorbeeld aan boord? Uh, de hier zitten er iets van, van 2100. Zo'n 350.000 euro wat dit oplevert. Dat kan dan niet alleen maar van het winkelen zijn... en dat museumbezoek, hè? Nee. Dat wordt niet alleen door die mensen uh, nee. uitgegeven. Nee, nee, nee. De rederij die moet natuurlijk ook uh, flink betalen om zijn schip te laten varen. Want u ziet hoe groot het is. Dus U kunt zich voorstellen dat er ook heel veel brandstof uh, verbruikt wordt. En Amsterdam is een hele goede plaats om ook te bunkeren op brandstof. Dus er wordt ook heel veel brandstof verkocht. Maar je moet ook denken, het loodswezen die, die de loods aan boord hebben binnenvarenden uh, Bij de sluizen moeten de schepen worden vastgemaakt. Dat noemen we de kopere ploeg die de schepen afmeert. Hier moet dat gebeuren. Um, het havengeld, dat is een belasting die betaald wordt aan de haven Amsterdam. De terminal fee, het gebouw moet betaald worden. Uh, nou, dus al die kosten die de rederij ook maakt, die moet je daar wel bij tellen. Als we kijken, het neemt een enorme vlucht. In 2009 waren het 91 schepen en vorig jaar 143 schepen. Waarom is Amsterdam kennelijk populairder geworden? Nou, het is niet alleen Amsterdam dat populair is geworden. De cruise business is de enige toeristische sector... die eigenlijk wereldwijd nog groeit, ook in de crisis. En wij profiteren er in Amsterdam van... omdat we eigenlijk een inhaalslag maken met andere delen van de wereld. Hier moet men het cruise nog echt ontdekken. Dus die, die, die groei die zit er ook de komende jaren nog wel in. We zien het Ramboud Museum en house. We gaan naar het Anne Frank House, maar het was zo'n lange queue. En mochten mensen nog snel iets willen uitgeven voor ze weer aan boord gaan? In de hal van de terminal zijn ook van die verkoopstents... En daar liggen bijvoorbeeld mooie sjaals. Ik denk yeah. deze moeder en dochter zijn nog even aan het nadenken of ze die sjaal gaan kopen of niet. Nou, ik zie dat er al één wordt uitgepikt uit de stapel. Volgens mij gaat het gewoon gebeuren. Dat zei eh, verslaggever. Karin Alberts, zij maakte de reportage over de cruise schepen. Op het water vaart het door op de weg. Over het algemeen ook op die ene file na. Ja, want Bijna uh, zwaar. De, inderdaad Bert, de ochtendspits is echt de grote afwezige. De A58 richting Vlissingen. Ja, die is nog wel dicht bij Rilland door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. <middels> Het NOS Radio 1-journal. Was way? De Nederlandse economie dan? Die zit al bijna een jaar in een recessie. Het is alweer de derde in vijf jaar tijd. Werkloosheid loopt op, het aantal faillissementen stijgt, tienduizenden banen zijn al gesneuveld en het vertrouwen bij zowel consument als producent is laag. Het bedrijfsleven snakt naar economisch herstel. Grote vraag is, komt dat economisch herstel er ook? Komende weken gaan de boeken open van het bedrijfsleven... met de cijfers en de resultaten over de voorbije zes maanden. Vanochtend horen we al de resultaten van Shippower ASML. Luc Aben is hoofdeconom van Van Landschop Bankiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht u van de komende cijfers die op ons af gaan komen? Ik denk gezien het uh, ruime macro-economische klimaat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd en, en met name in de eurozone, dat we niet al te veel uh, mogen verwachten als de cijfers meevallen, als de vooruitzichten niet al te pessimistisch zijn. Uh, dan denk ik al dat we van een stukje van een succes mogen praten. Ja, staan de bedrijven de gemiddeld genomen redelijk voor? De bedrijven staan er op zich redelijk voor. Hoe hebben bedrijven gereageerd op de crisis? Door zeer snel in te grijpen. En dan zie je ook dat tot op heden de cijfers eigenlijk tamelijk meevielen. Bedrijfswinsten kwamen uit volgens de verwachtingen. Maar als je dan iets dieper gaat graven... dan blijken die verwachtingen gerealiseerd te zijn... Door dat snelle ingrijpen door het uh, terugbrengen van de kosten, door te herstructureren enzovoort. Ah, eigenlijk uh, maken ze nog een beetje winst door mensen te ontslaan. Ja, zo zou je het in één, uh, één one-liner kunnen, kunnen zeggen. Het gaat natuurlijk wel iets, uh, iets dieper, maar je kan dat niet blijven volhouden natuurlijk. Nou ja, want dat is, wat, dat is precies het, het, het vervolg, van hoe lang kan je het blijven volhouden en wat gebeurt er? Ja, vroeg of laat, natuurlijk moet je, je omzet omhoog, hè, moet je, je verkopen uh, stijgen, want daar komt je structurele groei van... En daar komt je structurele gezondheid van. En om die omzet te verhogen, ja, daar hang je af van die, internationale, van die internationale economie. En daar zie je een aantal lichtpuntjes, met name in de Verenigde Staten. Um, maar voor de rest zijn die lichtpuntjes tamelijk schaars. Ja, en... maar dan is het dus eigenlijk heel spannend wat er nu uh, gaat gebeuren. Want uh, het is, er is gesaneerd, om dat woord maar eens te gebruiken. Uh, het vet is eraf. En als het nu niet aantrekt, ja, dan hebben we echt zwaar weer. Ja, de resultaten over de voorbije zes maanden zullen belangrijk zijn, maar het zal vooral belangrijk zijn om uh, te luisteren naar wat de CEO's en financiële directeurs te zeggen over de komende periode qua, qua vooruitzichten. En dan zie je, zoals ik al zei, in de Verenigde Staten een aantal lichtpuntjes, en dat is toch wel nog altijd de grootste economie ter wereld en dus een locomotief die rijdt of uh, stilstaat. Maar ook in Europa zie je hele flauwe lichtpuntjes. Het probleem is dat die Europese lichtpuntjes bijvoorbeeld... dat zijn sentimentindicatoren die meten met andere woorden... wat denk je over de toekomst? Wat is je gevoel bij de toekomst? Van wat wij denken dat er gaat gebeuren als ja. consumenten. En dan zie je dat dan zie je dat lichtjes hernemen. Maar vroeg of laat moet dat sentiment ook wel omgezet worden... in harde cijfers, harde data. Je kan als consument bijvoorbeeld iets minder pessimistisch... Worden, maar daar heeft de economie op zich weinig aan. Ja, daar hebben we wel een leuk spreekwoord voor. Geen woorden, maar daden. Geen woorden, maar, maar daden, inderdaad. En daar zit uh, op wachten. En niet alleen vanuit de, de, de consument, ook vanuit de, de ondernemingen. Je ziet dat ondernemingen bijvoorbeeld gemiddeld genomen een tamelijk gezonde balans hebben. Uh, relatief veel cash uh, hebben op de rekening. Maar dat geld rolt niet. Dat geld staat daar en blijft daar staan. Ja. En om die economie structureel te ondersteunen, moet vroeg of laat dat geld gaan rollen. Ja, dat zegt u tegen een Nederlander. Uh, maar maar <t> hoe, hoe zit dat trouwens? Want in Nederland zijn we wel heel somber. Zijn we sommige dan bijvoorbeeld in België? Ja, Nederland is, uh, is een beetje een speciaal geval. Uh, als je kijkt naar het vertrouwen en hoe dat de voorbije maanden en, en jaren geëvolueerd is... ja, het is normaal dat dat daalde. Maar de mate waarin het daalde, deed mij soms eerder denken aan landen... waar we nu met z'n allen op vakantie gaan. Uh, en die meer zuidelijk in Europa... Uh, Europa liggen. En daar zijn een aantal verklaringen voor. Hè. Je hebt natuurlijk de algemene Europese verklaring, om het zo te noemen, van de problemen rond de banken, van moet er nu al dan niet bespaard worden door overheden. Maar daar bovenop komen twee specifieke of relatief specifieke Nederlandse dossiers, met name natuurlijk die woningmarkt um, en ook ja, heel de, de discussie rond, uh, rond de pensioenen. Ja, dat is echt de verklaring dat het bij ons iets minder voorstaat dan in de rest van, uh, van Europa. Want uh, ziet u, uh, ja, u had het over kleine puntjes van, uh, van herstel, ziet u dat ook voor Nederland? Dat zie je ook voor Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat, uh, naar dat consumentenvertrouwen, um, dat is de laatste drie maanden lichtjes gekeerd. En we kunnen nog niet spreken van een positieve evolutie, maar ze is in ieder geval minder negatief. Maar je moet ook reëel zijn. Nederland is een belangrijke economie binnen de eurozone bijvoorbeeld. Maar Nederland is vooral een open economie. Wat wil zeggen dat zij vooral afhangt van hoe het in de rest van, uh, van de wereld gaat. In Europa. En daarbuiten. Dus je kan wel een aantal maatregelen nemen om de, de economie in Nederland te ondersteunen. Maar je hangt af van het globale plaatje. Precies. Meneer Arben, ik dank u wel voor de analyse. Heel graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jacqueline Ekman. Grote Nederlandse bedrijven hebben 14 miljard euro extra uit te geven als zij de klant sneller laten betalen voor kleinere voorraden gebruiken. Directeur Danny Siemens van EY, voorheen Ernst Young, legt op BNR Nieuwsradio uit. Er blijkt gewoon uit onderzoek een enorm veel geld en zijn goedkoop geld. Eh, onnodig vast te zitten in deze, in deze bedrijven. Ja, als dat geld vrijkomt, dan eh, dat kunnen deze bedrijven dan investeren in, in nieuwe activiteiten. Ja, en dat stimuleert weer de economie. Volgens Siemens kunnen bedrijven op verschillende manieren... meer geld overhouden voor investeringen. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen door eh, sneller en vaker te factureren... of te zorgen dat, dat klanten sneller hun, hun rekening betalen... En, eh, en uiteraard ook de voorraden eh, terug, eh, terug te brengen. Er blijkt gewoon nog te veel voorraden vastgehouden te worden. De gemeente Utrecht wil geen noodgebouwen exploiteren voor prostituees. RTV Utrecht meldt dat de SP dat voorstel gisteren deed in een besloten vergadering. Maar een meerderheid van de gemeenteraad is tegen. De SP stelde voor containers te plaatsen tegenover de prostitutieboten aan het Utrechtse zandpad. Volgende week eindigt de exploitatievergunning van de eigenaar van de boten. Containers zouden voorlopig in handen komen van de gemeente. Na een lange nacht blussen is het zijn brandmeester gegeven, twittert de Amsterdamse brandweer. In een schoolgebouw in Amsterdam-Zuidoost woedde de afgelopen nacht een grote brand. Omdat er asbest aanwezig was in het gebouw, werd een groot gebied rondom de brand afgezet. Gewonden zijn er niet gevallen. Op de site van AT5 kunt u foto's bekijken van de afgebrande school. De kans dat de mazelen ook op Urk uitbreekt is groot... is op de site van Omloop Flevoland te lezen. Volgens Jenneke Bok van het Centrum voor Jeugd en Gezin... is de lage vaccinatiegraad van zo'n 70 procent... onder de Urkerbevolking daar de oorzaak van. Ze legt uit waarom sommige Urkers toch besluiten tot inenting. Misschien dat er een stukje vrees daarin meespeelt. En het besef dat mazelen geen onschuldige kinderziekte is. Maar dat de situaties toch bekend zijn met ziekenhuisopname. en met eventueel ook overlijdens. Je ziet nu in de media ook een behoorlijke hype rondom mazelen. Sommige mensen vinden dat op het vervelende af. Maar het is ter bewustwording natuurlijk van besef wat mazelen is, besef wat het inhoudt. en besef ook de consequentie die eraan vasthangt. En daarin moet ieder zijn eigen keuze kunnen maken. komen er ook uit Duitsland berichten over mazelen. Persbureau DPA meldt dat uit een enquête is gebleken dat 1 vijfde van de Duitsers niet is ingeënt tegen mazelen. Merendeel van de Duitsers vindt dat inenten wettelijk verplicht moet worden. Eerder hadden we uitbraken van de ziekte in Keulen, Berlijn en Beieren. Elke werkdag tussen 11 en 12, de proloog. Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie.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 op CitroënCarStore.nl Citroën. Ho, ho, ho, wacht even. Je krijgt naast 2500 euro online voordeel... nu ook 2500 euro korting van de dealer. Citroën... Nee, nee, nee, nee, ho, wacht. Dat is dus een dubbele korting van 5000 euro op veel voorraadmodellen. Kijk op CitroënCarStore.nl Ja, nu mag-ie. Citroën, creatieve technologie. Nederland heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend. Maar welke rechten geeft Nederland aan asielkinderen?